In de Alhamdulillahi, na'hmadu wa nasa'inu wa nasagfiru wa na'udhu billahi min shururi an fusina wa sayyati a'malina. Mayahdihi allahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'd beste broeders en zusters, hier volgt een korte uitleg over de zaken die mensen in acht moeten nemen wanneer zij op het punt staan om in het huwelijk te treden. Of zoekende zijn naar de geschikte huwelijkspartner. Ik zou een aantal richtlijnen noemen voor diegenen die ernaast streeft om een gezin te stichten volgens de voorschriften van de islam. Als eerste wil ik jullie laten weten wat het wetsoordeel van de islam is over het trouwen. Is het verplicht? Is het sunnah? Wat is het? Trouwen is een sunnah mu'akkada. Oftewel, een sunnah die benadrukt is. Een sunnah die onderstreept is. Een sterk aanbevolen sunnah. En ook hoort het trouwen tot de methodiek en het gedrag van de profeten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا Oftewel, en voorzeker, wij hebben boodschappers voor jou gezonden en wij gaven hen echtgenoten en nakomelingen. Ook zegt de profeet, vrede zij met hem in een overlevering die vermeld staat in Bukhari en Muslim. Oftewel, en ik trouw met vrouwen en wie zich van mijn sunnah afwendt, behoort niet tot mij. Ook heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam) de jongeren geadviseerd om te trouwen. Hij zei overzameling jongeren, wie van jullie in staat is om een gezin te stichten of een gezin te onderhouden, laat hem trouwen. Want dit draagt bij aan het neerslaan. ...van de blikken en het bewaken van de kuisheid. Dit is het advies van niemand minder dan de profeet... ...vrede zij met hem richting de jongeren. En het is verboden om het trouwen achterwege te laten... ...uit aanbiddingsperspectief. Dus dat men als daad van aanbidding het huwelijk afzweert. En daarom heeft de profeet vrede zij met hem... Het celibaat van Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu, afgekeurd. In sommige gevallen kan trouwen zelfs verplicht zijn. Zoals in het geval van iemand die dreigt in zinnen te vervallen. Dus iemand die zijn lustgevoelens niet kan bedwingen en controleren. En de kans loopt zich aan ontucht schuldig te maken. Voor hem is het verplicht om te trouwen. En zelfs voor diegenen die niet in zinnen dreigt te vervallen, is het trouwens beter om te trouwen dan het verrichten van aanbevolen daden van aanbidding. Simpelweg vanwege de verschillende voordelen die het trouwen met zich meebrengt. Zoals 1. Het neerslaan van je blik en het behouden van je kuisheid. 2. Het volgen. Van het advies van de profeet vrede zij met hem. 3. Het groter maken of het vermeerderen van de gemeenschap. 4. Het beschermen van de kuisheid van de man en van de vrouw met wie je trouwt. Want zij wordt door dit huwelijk ook afgehouden van zinnen. 5. Het creëren van nieuwe familiebetrekkingen. Denk hierbij aan je schoonfamilie. Ook dient degene die in het huwelijk wil gaan treden over de juiste intentie te beschikken. Namelijk, hij moet het huwelijk ingaan met de intentie dichter bij Allah te komen. Hem te gehoorzamen. Onze geliefde profeet vrede zij met hem te imiteren. En om een gezin te stichten dat berust op het aanbidden van Allah en rechtschapenheid. Het volgende punt. Dat ik wil gaan behandelen is het kiezen van een geschikte huwelijkspartner. Hoe doe je dat? Eén, de meest belangrijke eigenschap is dat degene met wie jij wenst te trouwen bekend is met de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, En het respecteren ervan en het handelen ernaar ook dient diegene godsvruchtig en betrouwbaar te zijn. En daarom toen de profeet het woord richtte tot de vaders, zei hij, Oftewel hij zei tegen de vaders, Als jullie benaderd worden door iemand wiens geloof en gedrag jullie tot tevredenheid stemt, huwt hem. ...dan jullie dochters natuurlijk. Anders zal verderf zich verspreiden over het land. Maar de vraag is natuurlijk... ...hoe kunnen wij vaststellen of iemand godsvruchtig is en geschikt is of niet? Wel, dat kan via verschillende wegen. Zoals het winnen van informatie over diegene... ...door eerlijke mensen te vragen die hem kennen... En voornamelijk mensen die een lange tijd om zijn gegaan en gereisd hebben met de desbetreffende persoon. Men moet niet al te snel zijn in het accepteren van iemand als man voor zijn dochter. Maar ook niet als vrouw voor zijn zoon. En wie gevraagd wordt om zijn mening te geven over iemand, moet de waarheid vertellen. En ook de gebreken, mankementen en ziektes van diegene... Bekend maken. Als iemand bij jou komt. En jouw mening vraagt om iemand. Met wie hij zijn dochter wil huwen. Dan moet je eerlijk zijn. En mijn advies. Aan een ieder die wenst te trouwen. Is om niet te trouwen. Met iemand die geen respect heeft. Voor de voorschriften van Allah. Zoals het gebed. Hij komt het gebed niet na. Zakat. Vasten. Enzovoort. Want iemand die de durf heeft. Om de rechten van Allah subhanahu wa ta'ala te schenden, zal zonder enige moeite ook de rechten van anderen schenden. Dus ook die van zijn vrouw of haar man. Verder wil ik zeggen dat het geen schande is voor de man om zelf op zoek te gaan naar een geschikte partner voor zijn dochter, zus enzovoort. Vele van onze zelf, vrome voorgangers, hebben dit gedaan. Zoals Omar... Ibn al-Ghattab, radiyallahu anhu, voor zijn dochter Hafsa. En Sa'id ibn Musayyib En toen een man bij de grote geleerde Hassan al-Basri kwam en tegen hem zei, Ik heb een dochter die mij zeer geliefd is. En vele mensen hebben mij om haar hand gevraagd. Wat raadt u mij aan? Wat adviseert u mij? Hij zei tegen hem, Geef haar ten huwelijk aan iemand die Allah vreest. Want als hij haar lief heeft in de toekomst, dan zal hij haar zeer goed behandelen. Heeft hij echter een afkeer voor haar, hij houdt niet van haar, hij kan niet met haar door één deur, dan zal hij haar niet met onrecht behandelen. Dit terwijl de meeste mensen vandaag de dag, subhanallah, niet geïnteresseerd lijken te zijn in het geloof van hun aanstaande schoonzoon of schoondochter. Het enige dat telt vaak is zijn saldo op de bank of zijn maatschappelijke positie, jammer genoeg. Twee, ook de vrouw moet vroom en godsvruchtig zijn. Want het allerbeste dat iemand kan hebben of kan overkomen is een rechtgeleide vrouw, is een vrome vrouw, zoals de profeet alayhi wa sallam, te kennen geeft in een overlevering. Dus men moet zich voornamelijk concentreren op het geloof en het gedrag van zijn aanstaande vrouw. Dat wil niet zeggen dat hij de schoonheid moet verwaarlozen. De vrouw moet juist aantrekkelijk zijn voor de man. Om hem ervan te weerhouden om zinnen te plegen. En dat doet een verhaalde ronde dat de befaamde islamitische rechter Surayhin al qadi op een dag de grote geleerde Shabi tegenkwam, die tegen hem zei: Hoe gaat het met jou? Wana Shabi tegen hem zei: Heel goed. Daarna vroeg Shabi: Hoe gaat het tussen jou en je vrouw? Toen antwoordde Shabi: Weet je wat? In twintig jaar heeft mijn vrouw mij nog geen één keer boos gemaakt. Wana Shabi verwonderd vroeg: Geen één keer, waarop Shabi weer zei: geen één keer. Op onze eerste avond toen ik zag hoe mooi mijn vrouw eruit zag, ben ik opgestaan om twee raketten te verrichten. Als dank richting Allah. Op het moment dat ik mijn gebed met teslim beëindigde, merkte ik op dat zij ook mee heeft gebeden. Daarna ben ik opgestaan en toen ik haar wilde benaderen, richtte zij het woord tot mij zeggende rustig. Ik heb nog het een en ander te vertellen. En zij prijste haar heer en hield vervolgens een daverende toespraak, waarin zij onder meer het volgende zei, breng mij op de hoogte van datgene dat jou behaagt en datgene dat jij verafschuwt. En ik zal daar rekening mee houden in de toekomst. Allah heeft voorbeschikt dat wij samen zouden komen. En ik wil jou aan de volgende woorden van Allah herinneren namelijk Dat wil zeggen in het Nederlands, houd de vrouwen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, houd de vrouwen vast binnen huwelijk volgens de voorschriften van Allah. Of laat ze op een goede wijze los. Als jij denkt dat jij een vrouw onrecht zou aandoen binnen huwelijk, Allah subhanahu wa ta'ala draagt jou op om dan van haar te scheiden. Vervolgens zei Shureyj tegen Shabi. En sindsdien, dus na het horen van die woorden, is het leven voor mij een zonneschijn, een genot geworden. En ik heb de mooiste twintig jaar van mijn leven met haar doorgebracht. En nooit heeft zij mij boos gemaakt, behalve één keer. Maar toen was ik de onrechtpleger en niet zij. Dus ik was fout en had helemaal het recht niet om boos te zijn. Dit is een voorbeeld van een vrouw die opgevoed is volgens de richtlijnen van de profeet Mohammed, vrede zijn met hem. En het beste wat een mens kan overkomen, nogmaals, is het trouwen van een goede vrouw, die bewust is van de Koran en de Sunna. Ook is het aangeraden om een maagd te trouwen. Dit op basis van datgene dat vermeld staat in een overlevering van al Bukhari en Moslim. En daarin staat dat de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam opendag de khaijabir zei, Radio Allahu Alaihi Ya Ja, khaijabir, el te zawege tabad, koltune amia rasulallah. Qala, a feyibun ambikr, koltula beltheyibun. Kala, effele jarijetun, tulla ibuha, tulla ibuk, koltula rasulallah. Inna ebi usiba jaume ohod. Wat er aka lena benat in saba en jamia tejma uro hunna wat akumu ale hin kale Dus de profeet richtte het woord tot Jabir en zei tegen hem: O Jabir, ben jij reeds getrouwd? Waarop Jabir zei: Ja, o boodschapper van Allah. Toen vroeg de profeet sallallahu alaihi wasallam bikr en of theib. Een vrouw die eerder getrouwd is geweest. Waarna Jabir zei, Zij was getrouwd met de vrouw die eerder getrouwd is geweest. Toen zei de profeet Vrede, zei met hem, Was het niet beter geweest als jij in Bikker was getrouwd? Zodat jullie met elkaar konden spelen, dolle, stoeien, noem het maar op. Maar toen zei Jabir, o boodschapper van Allah, Mijn vader is gestorven op de dag van Uhud. En hij heeft mij zeven zussen achtergelaten. Dus ik dacht een ervaren vrouw te trouwen. Die zorg voor ons kan dragen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam) tegen Jabir radiyallahu anhu. Je hebt goed gehandeld met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hieruit blijkt dat in sommige gevallen het zelfs beter is om een feyip te trouwen. Het volgende punt dat ik wil gaan behandelen zijn de stelregels met betrekking tot gitba, Verlovingsfeest of wanneer iemand eigenlijk om de hand van een meisje gaat vragen. En de stelregels met betrekking tot het huwelijksfeest. Waar moet je rekening mee houden? En dit is een zeer belangrijk punt. Aangezien vele mensen in de fout gaan als het gaat om verloving en het huwelijk. Jammer genoeg. Als eerste, moet de man weten dat het toegestaan is voor hem, indien hij de intentie heeft genomen om met een vrouw te trouwen, te kijken naar het gezicht, de handen en de haren van de vrouw met wie hij wenst te trouwen. Wel dient dit plaats te vinden in de aanwezigheid van een mahram en zonder dat de vrouw zich opmaakt. Als hij hierin wordt tegengewerkt, Jammer genoeg gebeurt dat nog steeds. Een aantal mensen hebben liever niet dat iemand hun dochter ziet. Dat is jammer, want dat is toch wel in strijd met de sunnah. Maar als hij hierin wordt tegengewerkt, dan kan hij een vrouwelijk familielid van hem, die betrouwbaar is, sturen om te gaan kijken. De profeet vrede zij met hem, zei tegen een man die een vrouw trouwde. "Anna darta eleha. Heb je naar haar gekeken? Of heb je haar gezien? De man zei nee, waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen hem zei, Idab van Door Hij zei: ga terug en kijk naar haar. Ten tweede, de voogd van het meisje moet weten dat het niet toegestaan is om een meisje zonder haar toestemming en goedkeuring aan iemand ten huwelijk te geven. Want de profeet heeft dit verboden in een overlevering die vermeld staat in Bulgarië en Moslim. En het is islamitisch gezien verboden om een vrouw te dwingen met iemand te trouwen die zij niet wil. En hetzelfde geldt voor de man. Ook hij mag niet gedwongen worden om met iemand te trouwen met wie hij niet wenst te trouwen. Want dit kan alleen leiden tot het mislukken van het huwelijk en grote problemen in de toekomst. Ten derde. Het is toegestaan om bekendheid te geven aan het huwelijk middels het slaan op doef en het zingen van onschuldige liederen. Wel moeten de vrouwen erop waken dat hun stemmen niet gehoord worden door vreemde mannen, dus dat geluid niet naar buiten rijkt. De profeet vrede zij met hem heeft gezegd, Faslon beyn al halali wal haram. Het oftewel, het verschil tussen halal en haram wordt gemaakt door het slaan op doef. Deze overlevering staat vermeld in Tirmidhi, en Nasa'i, en Hassan verklaard door Sheikh El-Albani. En het is ten strengste verboden om gezang ten gehoren te brengen, dus liederen ten gehoren te brengen, dat gepaard gaat, of die gepaard gaan, met andere muziekinstrumenten. Behalve het doef. Of dit nou door een band wordt gespeeld. of aan de hand van een cassettebandje. CD enzovoort. De profeet, vrede zij met hem. zegt namelijk in Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari staat deze overlevering vermeld. En toch slaan de mensen de adviezen. niet de adviezen, de verboden. van de profeet sallallahu alayhi wasallam, in de wind. Hij zegt namelijk. Oftewel er zullen onder mijn gemeenschap mensen zijn in de toekomst. Die ontucht, zijde, in dit geval voor mannen, alcohol en muziekinstrumenten toestaan. En in het kader hiervan wil ik één probleemgeval aanhalen. En dat is de gebruikmaking van zogenaamde derbouga, tijdens de hedendaagse huwelijksfeesten. Wie beweert dat het gebruik van derbouga is toegestaan, heeft absoluut geen verstand van de stelregels die de geleerden hanteren met betrekking tot l'fiq. En heeft kennelijk ook geen verstand van de Arabische taal. Want de regel die wij uit de voorgenoemde overlevering kunnen halen, is namelijk dat alle muziekinstrumenten, verboden zijn. Want de profeet spreekt over mensen van zijn omma die in de toekomst muziekinstrumenten halal zullen verklaren. Wat aangeeft dat deze muziekinstrumenten in werkelijkheid verboden zijn. Dat is het algemene wetsoordeel. Maar soms kan zich een uitzondering voordoen. Allah of de profeet, vrede zij met hem... kunnen iets uit een geheel afzonderen. En daarmee niet onder een algemene regel laten vallen. Een voorbeeld hiervan is het verbod op het trouwen met niet-moslim vrouwen. Dit is de algemene regel. Toch heeft Allah in de Koran een uitzondering gemaakt voor de vrouwen die behoren tot de lieden van het boek. Maar niemand behalve Allah en zijn profeet heeft het recht om die uitzondering uit te breiden naar alle andere niet-moslim vrouwen. En hetzelfde geldt voor de muziekinstrumenten. De algemene regel is dat alle muziekinstrumenten verboden zijn. Uitgezonderd het dof. Noemen wij op zijn Marokkaanse bendir. Omdat de profeet dit heeft uitgezonderd in meerdere overleveringen. Dus hoe kan iemand zichzelf het recht geven om andere muziekinstrumenten te legaliseren? Wettig te verklaren. En één ding staat vast. Doef en Derbuga zijn twee verschillende muziekinstrumenten. Want er zijn een aantal mensen dat meent dat Doef en Derbuga twee benamingen zijn, twee namen zijn, voor één en hetzelfde muziekinstrument. En ter bevestiging hiervan heb ik een aantal bladen meegenomen waarop de foto's en de namen van de verschillende muziekinstrumenten in het Arabisch staan weergegeven, en dit heb ik gehaald uit een Arabische woordenboek, zodat jullie zelf kunnen zien dat het hier om twee verschillende instrumenten gaat. En die zal ik zo meteen aan het einde van de les uitdelen. Ten vierde, het is gewenst dat de verantwoordelijken, de voogden, niet om extreme bruidschatten gaan vragen en zich tijdens het vieren van het huwelijksfeest schuldig maken aan geldverkwisting. Het is Natuurlijk verplicht voor de man om een bruidschat te geven aan de vrouw. Hoeveel precies, daarover moeten zij gezamenlijk tot overeenstemming proberen te komen. Wel vraag ik de voogd om niet extreme bedragen te vragen. En ook de vrouw natuurlijk. Maar ook vraag ik van de man die gekomen is om de hand van het meisje te vragen, edelmoedig en goedgeefs te zijn en niet gierig. Het gaat tenslotte om je aanstaande vrouw. Ten vijfde, het is van de Sunna dat iemand die in het huwelijk treedt een walima geeft. Feestmaal, maaltijd ter gelegenheid van zijn huwelijk. Waarbij niet alleen rijke mensen worden uitgenodigd, maar ook arme mensen. De profeet Vrede Zij met hem heeft gezegd in een overlevering die vermeld staat in de en muslim ta'ami, ta'amul walimati, yud'a ilayha al Oftewel, de meest hatelijke maaltijd, slechte maaltijd, is de maaltijd ter gelegenheid van het huwelijk, waarbij de rijken worden uitgenodigd en de armen worden uitgesloten. Ook dient degene die uitgenodigd wordt voor een dergelijke walima, in te gaan op deze uitnodiging. Dit in navolging van de sunnah van de profeet, vrede zij met hem... En om jouw moslimbroeder. die jou heeft uitgenodigd. tot tevredenheid te stemmen. en hem zijn zin te geven. De profeet. Alayhi wa sallam, zegt: ida du'iye ahadukum ila walimati fal yatiha. Oftewel, als iemand van jullie uitgenodigd wordt. voor een walima. laat hem ingaan op deze uitnodiging. Deze overlevering is terug te vinden in Sahih al-Bukhari en Sahih al Muslim. En ben jij door meerdere personen uitgenodigd voor hun huwelijksfeest, dan dien je naar diegene te gaan die jou als eerste heeft uitgenodigd. En ook dient men te weten dat het niet toegestaan is voor hem om een huwelijksfeest bij te wonen wanneer zich tijdens dit feest verboden zaken voordoen. Absoluut niet. Verder is het aanbevolen om de volgende dua te verrichten voor het bruidspaar. Namelijk, barakallahu Lekker, wa baraka alaikah, wa jemma abeenakuma fi khair. Allah, lekker. Oftewel, mog Allah dit voor jou zegenen. En baraka alaikah, moge Allah subhanahu wa ta'ala jou zegenen. Wajemma abeenakuma fi khair. moge Allah jullie in het kader van het goede samenbrengen. En het is gewenst dat een geleerde iemand tijdens zo'n bijeenkomst een woordje houdt over een islamitisch onderwerp om de aanwezigen te vermanen. Het laatste punt dat ik vandaag wil gaan behandelen zijn de verboden zaken waar men voor moet uitkijken bij het aangaan van een huwelijk. 1. Er kan geen huwelijk gesloten worden zonder een wali, een verantwoordelijke van de vrouw, voogd van de vrouw. Dit op basis van het volgende. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in een overlevering van Al-Bukhari en Muslim: La nikaha illa biwali, oftewel er kan geen sprake zijn van een huwelijk zonder wali, zonder voogd ook moeten twee getuigen aanwezig zijn, tijdens het opstellen van het huwelijksakte 2 het is verboden om de hand van een meisje te gaan vragen als zij reeds beloofd is aan jouw broeder, aan een ander mag niet, verboden 3 zawajul muta is verboden. En dit houdt in dat een man met een vrouw trouwt voor een bepaalde tijdsduur. Dus het is niet vrijblijvend bedoeld. En zodra de afgesproken tijdslimiet is verstreken, zijn zij geen man en vrouw meer. Ali, radiyallahu anhu, zegt in al-Bukhari en in Muslim: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aan al mut'a ama khaybar.'" Oftewel, de profeet, vrede zij met hem, heeft in het jaar van de slag van Geybar al-Mut'a verboden verklaard. 4. Het is niet toegestaan voor een man om zich af te zonderen met zijn toekomstige vrouw als er nog geen huwelijksakte opgesteld is. Want zij wordt nog steeds als een vreemde vrouw beschouwd voor hem. En hij wordt ook nog steeds als een vreemde man beschouwd voor haar. En niet zoals een aantal mensen denken. Als je bij haar bent geweest, bij haar ouders, en ze hebben hun toestemming gegeven. En jouw ouders vinden het ook prima, dan denken ze dat ze met elkaar kunnen omgaan. Nee, het is verboden. Totdat er een huwelijksakte is opgesteld. Alleen dan zijn jullie halal voor elkaar en kunnen jullie met elkaar omgaan. 5. Het is verboden om ringen uit te wisselen tijdens een zogenaamde verlovingsfeest. Of tijdens... Het opstellen van een huwelijksakte. Want dit is een niet-islamitische gebruik... dat overgewijd is naar de islamitische wereld. En voeg daaraan toe dat het niet toegestaan is... voor de man om goud te dragen. Zes, het is niet toegestaan voor de bruid... om een pruik te dragen en haar wenkbrauwen te epileren. Want deze zaken geven aanleiding voor de vervloeking van Allah... zoals vermeld staat... ...in de authentieke overleveringen... ...die jij kan terugvinden in Sahih al Bukhari. 7. Het is verboden voor de mannen... ...om een ruimte binnen te gaan... ...waar een vrouwenfeest wordt gehouden... ...en zich onder de opgemaakte vrouwen te begeven. Dus waarbij make-up is aangebracht... ...en mooi zijn gemaakt. En dat geldt ook voor de bruidegom. Want je ziet vaak dat aan het einde van zo'n feest... ...de bruidegom de vrouw komt halen. En dan loopt hij zo naar binnen... Waar alle vrouwen daarbij staan terwijl zij hun aantrekkelijkheden tonen. En tot slot wil ik een ieder die op het punt staat om te trouwen, adviseren om met niemand te trouwen die niet bereid is om volgens de regels van Allah te leven. Dus iemand die zich niet als moslim wenst te gedragen, dus niet de eenheid van Allah herkent, niet bidt of in geval van een vrouw geen hijab draagt, met diegene moet je niet in het huwelijk treden. Diegene moet je niet in zee gaan. Ook adviseer ik een ieder om zich niet schuldig te maken aan verboden zaken tijdens het huwelijksfeest. Zoals muziek. Of het samenbrengen van mannen en vrouwen tijdens het huwelijksfeest. Enzovoort. Een huwelijk moet het begin betekenen van een gelukzalig, gezegend en gelukkig leven. Maar als een persoon dit huwelijk vanaf het begin fout aanpakt, fout begint... Dan kan je ervan uitgaan dat dit huwelijk geen stand zou houden. En nooit gezegend zal worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah,